Uur. Goedenavond, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Bellers en appers achter het stuur hebben binnenkort een grotere kans om gepakt te worden. Toem heeft focusflitsers besteld die heel precies kunnen zien of je je telefoon vasthoudt. En mocht je hetzelfde denken als deze man... Hoor je telefoon laag houden, dan is geen, uh, heb je minder kans om gepakt te worden. Ja, dan heb je pech. Nee, dat klopt niet. Uh, de hoek van de camera is zodanig dat die, hij uh, diep de auto in kan kijken. Ook als de telefoon uh, op of bij de schoot uh, gehouden wordt. Joem heeft 50 van de nieuwe flitsers gekocht en zet ze vanaf volgende maand in. Hamas stopt voorlopig met het vrijlaten van Israëlische gijzelaars. Ze zeggen dat Israël zich niet houdt aan de afspraken die zijn gemaakt bij het staakt het vuren. Daarin is onder meer afgesproken dat Palestijnen weer naar het noorden van de Gazastrook mogen. Maar volgens Hamas vertraagt Israël de boel daar. In Zuid-Korea heeft een lerares een leerling van acht doodgestoken. Het meisje kwam niet opdagen bij de volgende les en daarop sloegen de ouders alarm. De politie vond vervolgens het meisje en de juf in het schoolgebouw. Het slachtoffertje had steekwonden en was bewusteloos. Ze overleed later in het ziekenhuis. Als je gisteren de finale van het ABN Amro tennistoernooi in Rotterdam hebt gezien... dan viel de neus van de winnaar je misschien al op. Carlos Alcaraz had een felroze pleister op zijn neus omdat hij daardoor beter kon ademen, zei hij. In het voetbal maakt de neuspleister ook een comeback. Maar deze hoogleraar zegt dat hij eigenlijk nauwelijks werkt. Bij een zware sportinspanning schakelen de meeste atleten over op mondademhaling. Dan kun je veel, veel meer lucht verplaatsen per ademhalingsteug. Dus het effect op, op de sportprestatie is, uh, is niet ontzettend groot. Maar, zegt hij, psychologisch kan het wel helpen. Want als je denkt dat iets werkt, kan je er een boost van krijgen. Gevalletje placebo-effect dus. Het weer. Vanavond kan er af en toe wat natte sneeuw vallen. S'nachts vallen in het noorden ook echte vlokken uit de hemel. En dan kan er ook een paar centimeter blijven liggen. Morgen wordt dan opnieuw een grijze dag en 1 tot 5 graden. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet druk in de regio, de files worden alweer korter. Op de A9 Amstelveen-Diemen nog wel 10 minuten op onthoud... tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen. Ook 10 minuten verdraging op de A10... tussen Amsterdam-West en Knap en Watergraafsmeer, richting Diemen. Op de N201 van Uithoren naar Hilversum... sta je 10 minuten in de file tussen Vinkenveen en Loenersloot.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 It's the game! Never gonna change, 'cause to him it's just a game. Poor Maria, oh poor Maria. Ain't time you understand that you got to leave that man. Poor Maria, oh poor Maria.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 Toegankelijk is het zeker. Ze heeft ook meegedaan aan de Pop College Tour. Dat is vorig jaar het geval geweest. Daarin zat er ook dus Morel. Maar deze Alice, die, die maakte toch wel daar de meeste indruk mij, op mij dan in ieder geval. Want ze hebben ook het patronaat in Hanema gedaan. Heeft ze daar ook een optreden gedaan. En geïnspireerd is ze door artiesten als James Bay, Marn Morris en Uls het Lange.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 die ik ben en uh, dat als iemand ervoor kiest om niet in je bestaan te zijn, dat dat niks, niks met dat het jou niet minder waard maakt. En dat is een soort zelfbevestiging. Uh, en ook als ik dat niet zo speel, uh, ja, dan, dan helpt het mij om weer verder te komen. Om, mezelf, om wat liever voor mezelf te zijn. Mm. En ik hoop dat dat ook voor anderen zo mag wezen. Ja. En dan de afsluitende vraag: waar kunnen ze LS vinden op het wereldwijde web? Op, uh, ten eerste op www.allismusic.com. Ja. En ten tweede op eigenlijk alle social platformen onder de naam Emily Ellis.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 Up a room. I wish I saw a change. So I don't have to be awake all night. Stay worried when it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 hoe je me benadert, vind ik een beetje onbeschof Je moet relaxen, wie ben jij? Stel me even naar je voor. Ik zeg je van tevoren. Of van mijn hart die is op slot, krijg je de sleutel van mijn hart, kan ik je linken aan de stort. spray, ik laat het regenen, splash. Ik kan die dingen voor je regelen. Ik ben met je wife en ik kan het voor je peegelen.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 Wat deed je voor de hel? Wat ben Ik weet niet zoveel. Wat je meegemaakt? Ik weet niet zoveel. Wat heb je meegemaakt? Ik weet niet zoveel. Wat ik deed om me. Wat was op mijn lippen? Ik ben even. Tot zover. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5. En in de eter op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7.